Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Het kabinet kijkt of ze vluchtelingen in overheidsgebouwen kunnen opvangen. Al de hele week is het gigadruk bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Daar sliepen mensen bijna buiten voor de hekken en werden tenten voor de deur gezet... zodat er in ieder geval een slaapplek was. De staatssecretaris was gisteren in Ter Apel... en hij zegt dat het kabinet nu kijkt naar bijvoorbeeld leegstaande overheidskantoren. Het is absoluut geen gek idee dat, dat Rijksgebouwen daar een rol in spelen... We gaan natuurlijk in eerste instantie kijken naar het vastgoed dat het COA heeft. En als het COA het niet heeft, naar het vastgoed dat de Rijksoverheid bezit. Want dat is uh, a. het makkelijkst uh, en b. het snelst. Vluchtelingen uit Oekraïne worden al in Rijksgebouwen opgevangen. In een trein in Duitsland, net over de grens bij Kerkrade... heeft een man reizigers neergestoken. Minstens drie mensen raakten gewond. De dader is opgepakt. Het is niet bekend waarom die om zich heen stak... De gewonden zijn buiten levensgevaar. Twitter heeft voorlopig nog geen nieuwe eigenaar. Eind vorige maand werd bekend dat Elon Musk het bedrijf voor dik 40 miljard euro zou kopen. Maar Musk schrijft op Twitter dat de overname voorlopig niet verder gaat. Volgens hem wordt onderzocht of het klopt dat minder dan 5% van de accounts op Twitter nep-accounts zijn. En ken je deze bloeddorstige Dino nog uit Jurassic Park? Timmy, wat is het? De snelle dino die in de keuken kinderen aanviel. Een skelet van zo'n dino is geveild voor bijna 12 miljoen euro. De Nigus antiropus was een snelle vleeseter... die zijn prooi greep met de vogelklauwen aan zijn achterpoten. In Jurassic Park heet hij de Velociraptor. Dat vond de schrijver dramatischer klinken. Heb ik het weer nog? De zon laat zich steeds meer zien en gaat uitbundig schijnen. Het is 19 graden. Het weekend wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt ietsje warmer. Zondag zelfs 25 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A10 watergaasmeer richting de Nieuwmeer. Tussen Landsmeer en de Koentunnel staat 3 kilometer file. En tot zover de verkeersinformatie.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 De politie arriveert voor je weer lopen hebt geleerd, zodat je kruipende ontvlucht. Achter een zou je nee lucht. Dat wordt dan in immense menserel. Die eindigt meestal in de cellen. is men daar helemaal beland, en is weer rustig op het strand. Maar s morgens ligt je weer een zand, doordat je hele lijf verbrandt Dan ga je zuipen als een beest. Dan zoek je vrienden voor een feest. Dan ga je zwemmen als een rat, en word je zelfs van binnen nat. Aan de rand van Nederland, dan ons om voor aan de rand van Nederland, dan ons om voor aan de rand van Nederland, aan ons strand. Ja, welkom terug bij uh, morgen is het weekend. En uh, Pim kwam net met het, uh, het idee van, laten we onze expert eens voorstellen. Ja, die nu aan de lijn is. Hè? Want, uh, ja. ja. Elk begin van de tweede uur beginnen we met onze expert. Vertel eens over jezelf, expert. Uh, ja, uh, uh, ja, ik ben uh, begonnen bij Fokker Ruimtevaart. Uh, daar heb ik 25 jaar gewerkt. En daarna bij ETS in Noordwijk. Dus dat is uh, voor testen van satellieten en raketonderdelen. Kijk eens. Dus ja, ja. ik heb volgens mij 37 jaar ervaring met uh, ruimtevaart. Oké, okay. ja, mooi. En uh, de naam nog een keer officieel. Die hebben we gemist, volgens mij. Ik was net te laat met uh, een schuif. Henry van Vurstenberg. Nou, kijk eens, ja. daar kennen we jou. Ja, Wij mogen Henry zeggen, hè? Ja. Wij wel. <laughs> Ik moet meneer zeggen. <laughs> dat is logisch, Ja, dat snap ik. En ja. Ja. Maar... we gingen het hebben over het uh, zwarte gat, wat ontdekt is pas geleden. Wat is daar zo ja, uniek aan? Ja, Sagittarius. Ja, wat is daar zo uniek aan? Sagittarius, dat is, eigenlijk is dat een, een, de naam, dat is dus een boogschutter. Dat is dus een centaur, dat is een half mens, half paard. Aha. Uh -huh. Dat zegt je wel wat hè? Ja Ja ja ja. op een paard zit er, maar dan ben je gewoon een deel van een paard. Ja ja ja. Ideale oh, dat man. Dat is de naam. Dat is ja. de naam. Hè? Even terug. De ideale man, half paard. Alle mensen. Nou, dat is duidelijk. Okay, nou, als je, ik... sorry. Als je wel eens een behoorlijke hengst hebt gezien, met vooral uh, het een en ander wat er aanhangt... hangt, dan denk ik, van ja, dat is wel heel erg groot. Dat is waar. Maar goed, we hadden het ja. over de, die, die ja. zwarte gat. Ja. Het zwarte gat. Uh, ja, dat dus hebben ze dus uh, opnieuw gevonden. Hè. Dat is uh, met, uh, met de radiogolven, hebben ze dat vanaf de aarde hebben ze dat ontdekt. En dat zit dus in ons melkwegstelsel. Ja. En uh, ons Belgisch draait er elke 240 miljoen jaar omheen. Dus één keer in de 240 miljoen jaar komen we in de buurt? Nee, daar draaien we er gewoon omheen. Oh, er gewoon omheen. Want we wat komen wat is... gelukkig niet in de buurt. Oké. Okay. Nee, maar. Wat is er waarde van dat die uh, planeten opslokt, zo'n zwart gat? Ja, dat, dat, dat, dat, dat is juist uh, een zwart gat. Dat vond ik vroeger al heel spannend in allerlei uh, boekjes en zo over ruimtevaart. Toen ik nog heel, heel, heel jong was. Maar wat, het probleem is dat uh, een zon, uh, zoals onze zon, wordt ongeveer een millimeter groot. En dat is natuurlijk een beetje raar, want hij houdt hetzelfde gewicht. Ah, uh ah. -uh. Dus uh, alles wordt helemaal in elkaar gedrukt in een zwart gat. Dus de zwaartekracht is daar zo ongelooflijk groot, dat licht kan niet meer ontsnappen. Oké, okay, en hoe komt dat? Omdat uh, de, de, de, de zwaartekracht, het zijn geïmplodeerde sterren, die bij elkaar komen. En die zijn uh, geïmplodeerd, zoals ik zei, niet geëxplodeerd, maar geïmplodeerd. Dus die zijn in elkaar geknald. En als je daar dus een aantal van hebt, dan ja, kan dat kan samen een zwart gat vormen. En alles wat, de, wat, wat, wat in de buurt komt van een zwart gat, die wordt erin gezogen. Want dat is een ongelofelijke zwaartekracht. Oké. Okay. En, en zoals je dat... weet van vroeger de maanreizen, die jij nog steeds niet gelooft natuurlijk, maar de maanreizen bijvoorbeeld, die gingen terug naar de aarde. En dat deden ze gewoon om, om de maan heen, een cirkel te beschrijven. Door die zwaartekracht, je zwaartekracht krijg je gewoon een slinger... Uh -huh. ...dat je weer terug kan gaan dus met niet al te veel de, uh, raketbronstof. Maar uh, zo'n zwart gat is dus uh, helemaal ongelooflijk. Die zuig je gewoon naar binnen. Ook planeten zuigt hij naar binnen en sterren. En uh, helemaal veel stelsels als je het hebt over die, die grote. Want dit is een kleintje. Hè? Okay. Dit, is geen, dit is niet Messier 87, maar dit is uh, Sigridius A. En dat, uh, dat is gewoon een kleintje? Dat is een kleintje. En hij staat dus op 27.000 lichtjaar van uh, de aarde af. Oké, okay, nou stelt dat natuurlijk niet echt heel veel voor in uh, ruimtevaart. Ja, we hebben er geen last van natuurlijk ook, hè? Nee, nee, nee, we hebben er geen last van. Kijk, de lichtsnelheid is... Ik zal nog proberen een keer uit te leggen hoe hard hoe snel dat is. Ja. De lichtsnelheid is ongeveer 300.000 kilometer uh, per seconde. Ja, dat is en dan zeg je van, Ja, Dat zegt me helemaal niks. Dat is eigenlijk tien keer om de aarde... Helemaal rondom de aarde in één seconde. Ja, ja. Oké. Okay. En de afstand tot de zon is acht minuten, hè? Ja, ja, ja. Een, een, een lichtjaar. ja. Ja, het is dus als boven, een, een, een lichtstraal, die uh, heeft acht minuten nodig om van de zon naar de aarde te komen. Dat zegt ook iets over de Ja, we zien dus, ja. ze. We kijken dus altijd in de historie eigenlijk, ja. Ja, daar ben ik het niet ja. mee eens eigenlijk, Nederland. Want... Je ziet het, omdat uh, als het licht op je oog valt, op dat moment zie je het. Ja, maar het komt van een, van een, van een, van een, van een plek af ja, die uh, al, al is, acht ja. minuten geleden is uh, uitgezonden. Ja, ja, daar heb je gelijk in. Ja. En ik dacht dat het zwarte gat eigenlijk uh, begin uh, de Big, ben was, Big Bang was, eigenlijk was. Dus waar het nee, allemaal begonnen is. Nee? Oh, nee, okay. nee, nee, nee. nee. De, de, de, het is wel een beetje een... een, een een oplossing voor het uh, gemiste uh, gewicht wat we in de ruimte moeten hebben. Dat oh. allemaal, allemaal hebben we allemaal sterrenkundigen hebben daar berekening over. Dat dus ja? we zo'n zwart gat ook kunnen meetellen. Want ja, die zijn toch ontzettend zwaar. Oh, oké. Okay. Is dat okay. het grote punt? Ja, ja. ja. En het, en, je, je, misschien heb je die foto gezien, het uh, nieuws, van, uh, van het zwarte gat. Ja, ja klopt. Dat is natuurlijk uh, nep, hè. Ja, het is allemaal co computers gemaakt en zo hè? Ja. Het wordt gewoon ingekleurd. Inge inge inge ja. Want het is gewoon radio-straling, uh, uh, uh, radio, uh, uh, zullen we zeggen. Ja. En een zwarte gat, die, uh, die, st die, die, die, die, die straalt natuurlijk helemaal niks uit. Nee. Dus dat is gewoon een rond ding dat, uh, dat, dat, waar, waar ja. alleen maar zwart is. is en eromheen verbranden dus allerlei uh, uh, planeten of delen of, of, of stof. Ja. Door die hitte van, uh, dat het zo snel aangezogen wordt, gaat het gewoon uh, verbronnen. Net als bij ons in de, in de atmosfeer. Ja. En waarom is het zo bijzonder? Waarom is het bijzonder dan de eerste foto van dat zwarte gat? Nou, die eerste is veel verder. Deze is dus echt uh, veel dichterbij. Oh, is dat het? Het scheelt een oh. factor uh, miljoen, geloof ik. Ah, oké. Okay. Dus Kwaad steeds... Ja, ja. Komt maar goed, steeds... zo'n zwart gat, dat komt dus steeds meer. Uh, die die breidt zich in wezen uit omdat er steeds meer planeten en vuil in komt. Ja, en ze zeggen dat die nu ongeveer zo zwaar is als 4 miljoen zonnen. Van onze zon dus. Dus 4 miljoen zonnen zitten er nu in. Oké, okay, en... dus op een gegeven moment wordt heel, het hele heelal in het zwarte zuin, ge, gezogen. Nou, nee, want als je een heel grote afstand hebt, dan, uh, zoals de, de zwaartekracht van de manen, zien we dus natuurlijk wel terug op de aarde, hè, want dan zie je een eppervloed. Ja, ja. ja. En, uh, maar van Saturnus, als al die, uh, die uh, planeten in één lijn staan, dan krijg je een stormvloed. Hè, dat er is, uh... Klopt, ja, ja. Dat dus het ja. heeft wel invloed, maar hoe verder weg, hoe minder invloed. Ja, oké, okay, maar als die heel, heel, heel, heel, heel groot wordt. Ja, ja. maar hij neemt natuurlijk steeds meer op. Ja, ja goed, maar hij ja. wordt niet echt veel groter, hij wordt alleen zwaarder. Ah, nee. ah, maar zijn invloed wordt steeds groter. Ja, zijn invloed wordt wel groter, nou, ja, relatief. Oké. Okay. Ja, je, je, je bedoelt als je in de buurt komt met je, met je, met je ruimteschipje en ja, ja, je voelt ja. je op geen zijwaarts aangetrokken, ja. dan als hij zwaarder is, dan trekt hij harder, Ja, ja. ja. Ah, okay. ja. En op een gegeven moment heb je dus... Kun je je voorstellen dat je met, met, met, met zo'n uh, Star wars achteri idee... dat je vol gas met je ruimteschip geeft... <laughs> en gewoon binnengezogen wordt. Ja. Ja. Dus. ja, je hebt er veel boeken gelezen. Ja. <laughs> maar maar komt het ook ergens in? Uit? Of is het gewoon een gat? De, de, de, de, komt het... Ja, het moet toch ergens blijven. Het, is, het gaat toch ergens heen dan? Ja, maar het nou, je de, hebt ook de zon. De zon is toch ook gewoon een zon. Die blijft toch ook gewoon uh, als zon. En dit is een gat, ja. Nou, het is geen gat, het is eigenlijk een bolletje. Maar omdat. Ja, een geen, bolletje, ja. Omdat er geen licht uitkomt, zien wij het als een gat. Maar het is een bolletje dat steeds kleiner wordt. Ja, steeds kleiner. En daarom zo zwaar wordt. ja. Ah. ja. Kan er gat ook verdwijnen? Zodat hij op een gegeven moment niet meer te zien is? Volgens mij niet. Oké. Okay. Volgens mij niet. Dat weet ik niet zeker, maar dat, dat volgens mij niet. Heeft Stephen Hawking daar niet wat over gezegd? Want de, de, zon, de zon, de zon, die houdt er wel mee op, hè. Die, die importeert ook een keertje onze zon. Oké. Okay. En dan kan het ook een zwart gat worden als er meerdere zonnen zijn, maar... Hij is, is geloof ik te klein uh, om een zwart gat te worden. Ja, want onze zon is niet zo groot, hè? Vergeleken nee, zo'n klein dingetje, joh. Ach, nou, ik was in Valencia, maar ik was blij dat hij niet groter was. Hoor, want... <laughs> ik vond het ja, daar zo, al warm. Ja, 32 graden. Zo Je hey. schaduw naar schaduw. Nee, maar de zon okay. is natuurlijk helemaal groter dan de aarde. Hè. Dat begrijp je natuurlijk wel. Als... Ja, inderdaad. Ja. Ja, ja. Maar in, in, in de ruimte houdt het eigenlijk niks in. Nee. Maar leg de verhoudingen nog eens uit. De, de aarde is een pingpongballetje en dan is de zon een... Grote ja, ja, ja. ja een ja. knikker en een grote voetbal of zo? Of ik een... weet het niet uit mijn hoofd eigenlijk, maar het, het scheelt een factor duizend of zo. Je hebt je niet voorbereid? <lacht> nou ja, je, je stelt vragen. <lacht> <lacht> dat doe ik niet dagelijks We Volgende keer de vraag op papier zetten. Nee, hartstikke bedankt. Ik denk ja. dat we voldoende weten over dit nieuwe zwarte gat. Ja. Het volgende zwarte gat gaan we naar jou noemen, Ja. <laughs> Dankjewel <laughs> En ik draai een nummerje. Succes met de uitzending. Jo. Ja, succes en bedankt. Okay, hoi hoi. Oké. Okay, Dag. Hoi. Left all the in the boxes. Ja. Ja. ja, ik heb er eentje. Je hebt er eentje. Oké, okay, laat me horen. Waarom gaan een groep domme blondjes in een rondje zitten als ze het koud hebben? Nou, geen idee inderdaad, ja. Dan is het 360 graden. <laughs> Lekker warm, ja. ja. ja. Oké, okay, ik heb ook een dom blondjes mopje over een nagelvel. En uh, Dom blondje schrijft ze uit de gevangenis aan haar vriend. Bedankt voor de vel die in het brood zat. Ik heb nu de mooiste nagels van het hele blok. Nou, nou uh, Ja, laten we dat maar doen. We gaan meteen door met wat uh, opbeurende muziek. Just wanna go out, get out of my head Every night I don't wanna play, get out of my bed I just wanna stay in and be with you, and be with you. I'm Cardney uh, unplukt. Every night. Heb je nog wat leuk nieuws? Goed nieuws? Ik, uh, ik heb uh, goed nieuws een, uh, over een leuk baby olifantje. En er zitten schattige foto's bij. Hm. Er was een, uh, een, uh, een vrouw die heeft een baby olifantje dat was weggespoeld in de overstroming. Uh, had ze opgevangen en ze, ze heeft ook een opvang voor uh, baby olifantjes. In nou moet ik even kijken, Zimbabwe. En uh, het baby probeerde met de familie... Uh, leek Kariba uh, over te steken in Zimbabwe. En dat is uh, fout gegaan. Het babytje is weggespoeld op de rivier. En uh, ja zo ver, ver, uh, verweest geraakt van, uh, van de familie af. En uh, die vrouw heeft het babytje in huis genomen. Het, baby, het uh, olifantje was in hele slechte conditie. Ja, ja. En... Ja. Uh, heeft het opgevangen en naast geslapen en al dat soort dingen meer. En nou is Baby Olifantje niet meer het huis uit te krijgen. Nee, oké. Okay. Die denkt dat zij haar moeder is of ja, zo. Ja. Ja, ja, die volgt er overal. En, uh, nou. ja, ik, ik, moet, ik, ik kan me het toch niet voorstellen: een Olifantje huis. Eerst vier trappen omhoog en dan uh, in de porseleinkast. Nou, ja, maar jij woont niet in een flat in Zimbabwe. Hè? Nee, dat is ook en heel En je hebt ja. geen olifanten opvangen in je kamer. Nee. Nee, nee, nee. Ik denk dat daar het verschil zit. Dat zal het zijn inderdaad, ja. ja, ja. Nog een, een leuk uh, dierenleed... Nou ja, leuk dierenleed. Maar goed, een, een, ja. een, een, een, een, een dierenleed dingetje. Er waren uh, vier jongetjes. En die vonden een uitgehongerde uh, hond... die vastgebonden was aan het huis. En uh, met een touw. En uh, gingen haar redden. En uh, zijn oh, dat nu goed, ja. Ja. ook... Uh, Verbonden met het hondje en uh, zorgen ervoor. En... Ja. Oh, toch lief. Het is klein, vrolijk ja, dat leef. Dat ook zo, dat na corona zijn er weer een hoop uh, huisdieren teruggegeven eigenlijk. Ja, heel veel huisdieren zijn weer uh, terug in het asiel. De asiel ja. zit er weer vol. Oké, okay, uh, ja. Dat vind ik, ik vind, dat vind ik wel echt heel raar. ja. Dus, uh, ja. Zometeen... Na de LP van de week ga ik wat over zeefonk vertellen. Over zeefunk? Oh, dat ja. is ook leuk inderdaad, ja. ja. De van de week. Luisteraars die naar mijn uitzending uh, heeft geluisterd samen met Gert van Kuik over de Kings, uh, herkennen dit nummer natuurlijk meteen en weten dat het uh, van het album Arthur als subtitel Or The Decline and Fall of the British Empire komt. Het was het zevende studioalbum van de Engelse Rockband The Kings, uitgebracht in oktober 1969. Uh, frontman Ray Davies maakte het conceptalbum als soundtrack voor een toneelstuk op televisie. Maar helaas is dat tv-programma nooit uitgebracht of geproduceerd. Maar we hebben er een heel mooi album over, uh, aan overgehouden. Het uh, hoofdpersoon van dit album is een fictieve Arthur Morgan. Gemodelleerd naar een tapijtlegger, Wiens familie in de kansarme omgeving van het naoorlogs Engeland wordt afgebeeld. Arthur Morgans, zoals die meneer heet, die woont in de buitenwijk van Londen in een huis genaamd Shangri-La. Met een tuin en een auto en een vrouw en een de zoon Dirk, die later gaat emigreren naar Australië. Een aantal van die nummers kan je dan meteen terug herkennen natuurlijk. Het nummer Victoria, jongen en de Deel, Dees, de belofte van het leven in Australië voor een van zijn zonen, Australië. En de legende van het oppervlakkig comfortabele leven in zijn huis, Shangri-La. En de vastberadenheid van de Britse volks tijdens de Tweede Wereldoorlog, Mr. Churchill says. Dus het is inderdaad een, uh, een album een, uh, met het onderliggend thema over het liedje. Het onderliggende thema van de nostalgie beschrijven het liedjes... Uh, nog een keertje overnieuw. De liedjes beschrijven eigenlijk het eh, op een nostalgische manier. Het Engeland dat uh, Arthur ooit kende inderdaad. Ja. Dus het is inderdaad helemaal terecht. Het decline and fall of the British Empire. Ze dachten vroeger aan het, ja, het Engeland eh, tijdens de Tweede Wereldoorlog voor wat een gigantisch empire ze waren. Het Engeland nog steeds heeft. hoor, dat hij dat is. Denken ze dat nog steeds, ja? Ja, maar ja. ze zijn het alleen niet meer. Ja. En toen ik dit aan het zoeken was, toen kwam ik in het jaar 1969. Want toen is uh, dit album ook uitgebracht. En eigenlijk moet ik concluderen dat 1969 een gigantisch popjaar was eigenlijk. Hè? De band kwam uit. de uh, Beach Boys met 2020. The Beatles met Abbey Road. Uh, The Bee Gees met Odessa. The Birds. Ongelooflijk allemaal. Clint Screamer, oh. met van een hele hoop nieuwe, woorden, nieuwe LP's. Bob Dylan met Nashville Skyline. Led Zeppelin. Uh, een mooi debuutalbum, hè? de Led Zeppelin 1, en Led Zeppelin 2 in datzelfde jaar. Yes maakte dus zijn mooi debuutalbum, Santana, Elton John, All My Brothers Band. Het is ongelooflijk wat er toen allemaal gemaakt is in dat jaar. En twee opvallende Nederlandse albums uit 1969 zijn natuurlijk uh, Cube in the Blizzards met Apple Knockers Flophouse. En Golden Earring met Eight Miles High. Wat een geweldig mooi popjaar was dat eigenlijk. hè. Het was niet alleen, want toen kwam er ook uh, de Eerste Mens op de Maan in 1969. En het uh, Festival Woodstock dus. Ja. Een mooi jaar was dat. Echt een heel muzikaal jaar. jaar. Oké, okay, uh, tweede nummertje van uh, dit album. The Kings met Shangri-La. Now that you found your paradise, this is your kingdom. To command, you can go outside and polish your car or sit by the fire in your Shangri-La.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 He's Mooie muziek van de Kinks. Ja. En? Zeevlam, hè? Zeevonk. Gaan we naar de zeevonk? Uh, Wat is zeevonk? Zeevonk is een minuscuul, eencellig organisme dat, de naam zegt het al, in zeewater voorkomt. Bij beweging en zuurstof ligt het organisme op. Dat effect noemen we uh, Dat is een leuk woord voor uh, galgje. Ja, <laughs> Lumineus betekent helder, lichtend, bio, omdat het een natuurlijk effect is. Meestal is het de kleur felblauw, uh, paars, rood, oranje of groen. Ik heb hem vorige keer in het groen gezien. Ja, het ja. is echt groen. Dat is zo mooi. Uh, wat vind je zeefonk? Dit surrealistische schouwspel vind je aan de kust. Zeefonk komt op meerdere plekken ter wereld voor. Ook in Nederland en België. Bij ons is het kust, kustwater relatief koel, cool, maar in ondiep water zomers komt uh, het lekker op. Zeevoem komt uh, voor in subtropische gebieden, maar je moet er dus ook exotische trip voor maken om zeevoem te kunnen beleven. In Noord-Holland komt het uh, voor dus bij uh, Texel, Den Helder, Petten, Callenshoog en natuurlijk Zandvoort. En in Zuid-Holland is het bij Katwijk is het echt heel vaak te zien. Bij maar in Zandvoort, ja? Ja, ja. in Zandvoort is het ook een uh, paar weken geleden heb ik het, uh, heb ik het gezien. Is echt, het is echt zo mooi. Uh. Ja, want je belt me als je, als je het ziet. Hè? Als ik ja. het zie, dan bel ik je, ja, ja nou, Waar kun je zeevonk vi uh, vinden? In ondiep opgewarmd zeewater. Na dagen van warm weer het liefst aantal tropische dagen. Soms al bij een temperatuur van 20 tot 25 graden. Als het weinig wind is en een rustige zee eventueel na een hevige storm. Uh, vanaf Schemer, veelal na middernacht, rond half één bijvoorbeeld... maar regelmatig ook uh, later s'nachts. Weinig tot geen maanlicht schijnend op het water... en zo min mogelijk omgevingslicht. Het moet wel echt donker zijn. Ja. En dat ik het zag, dat was rond een uur of elf. Maar ja, toen was het al donker. Ja. Kijk, zomers wordt het natuurlijk later, uh, later donker. Is zeefoon gevaarlijk... Zeevonk beleven er zelfs al rennend, springend, spartelend of zwemmend doorheen gaat... maakt je als kind zo blij. Echter rood gekleurd zeevonk kan soms veel ammoniak bevallen. Dit kan leiden tot huidirritatie en luchtwegproblemen. In zo'n geval moet je even goed afspoelen onder de kraan. En indien nodig, een arts laat, laat plegen. In de zomer van 2015 leidde een dergelijke situatie overdag tot het advies van Rijkswaterstaat... om even niet te gaan zwemmen in zee... bij een aantal van de Zuid-Hollandse badplaatsen. Ik ja, kan me nog herinneren dat je niet de zee mocht... maar dat was ook een paar jaar geleden of zo. Maar het was meer omdat de zee gevaarlijk was door... Uh, door muien, volgens door mij. De muien, inderdaad, ja. ja. Vijf, zes jaar geleden of zo, ja. ja kan heel raar, het was een hele warme dag. Ja. Mocht je niet het water in, nee. nee. Ja. Zeef uh, om fotograferen... Het is, het is heel moeilijk om het te fotograferen. Ik heb het toen geprobeerd dat ik het zag. Ja. En het is niet gelukt. Uh, wat hier staat is: toen ik op een zomerse nacht met vrienden zeevonk trof in Egmond aan zee, hadden we helaas geen goede camera bij ons. Zeevonk fotograferen is sowieso niet eenvoudig. Neem in ieder geval een statief mee en het liefst een camera met verschillende opzetletten. Uh, neem ook een hoofdlampje mee. Uh, een M of een MV-stand op de camera kan nuttig zijn. Lens op oneindige sluitertijd of 5 tot 10 seconden. Houden oh, is wel heel lang inderdaad. Ja. Zo, ja. Ja. Een sluitertijd van 2 seconden, 24 of 30 mm F op zijn laagst. <laughs> ja, nou ja, Dan komen er de ISO Nee, Zoek op, me op de... ja, hoe dat moet. Inderdaad, ja. Ja. Ja, het, ja. Het, het is gewoon best heel moeilijk te fotograferen. Ja. Nou, het is helemaal een aparte foto. Ja. En een beetje op te, ja, opspattend, ja. Nou ja, je ziet af en toe van die foto's dat mensen doorheen lopen en dan zie je het oplichten en zo. Ja. Dus het is, uh, dat is. wil ik ook nog een keer gaan doen. Ja. Maar ja, goed, ja. overal ter wereld komt uh, zeevonk voor. In Australië, in Azië, nee. België, Canada, Caribisch gebied, Malediven, Verenigde Staten, Zuid-Amerika. Eigenlijk overal met. Uh, Heb je wel eens een glimworm gezien? Een glimworm, nee. Ja, een worm die licht geeft, ongelooflijk. ja. Okay. was ook een mooi gezicht inderdaad. Ja. Maar die zat gewoon ergens in een heg of zo, ergens in Spanje, op een uh, camping. Het okay. ja. was ook een heel apart gezicht aan een worm. Was dat afgelopen vakantie? Nee, dat was voor eerder, ja. Maar het was een rups eigenlijk, die... Waarom zeg ik... Uh, ja, het was Glimmer. een rups die licht gaf, ja. ja. Glimworm, ja. Glimrups. Een rups, dat was een glimrups, ja. ja. Ook mooi. Maar goed, dit is ook een klein dingetje over zee, vond ik, uh, Ja, nou, dat jij maar vorige keer daarna vroeg. Dan dacht ja. ik, oh, dan ga ik het eens even opzoeken. Oh, Oké, okay. leuk. Ja. Want het is, uh, het is echt zo mooi om te zien. Ja, en misschien zaterdag weer als het 25 graden wordt. Nee, 25 25 zondag. 25 ja. graden, is, dus ja. Dan, uh, en, uh, en het staat niet te veel wind, hè? Dus het moet ook wel uh, moet niet zoals nu zijn. Nee, nee. Oh, nee. Dus. nee. En geen maand, natuurlijk, want dan heb je weer te veel omgevingslicht. Ja. Oké, ja. ja. Okay. ja. Maar goed, ik ga kijken voor je ja. of het uh, van het weekend okay. is. Dan is. gaan we door met muziek. Demonstructie 11. Zoek jezelf, wat tegelijkertijd de moraal van ons verhaal. Nederland gezond, het Simplici's Verbond. En onverhoop niet content, Postbus 275, Purmerend.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 in harnas achter glas maar je eigenlijke zelf zoek jezelf broer. vind jezelf wees en blij van in jezelf dikker doen er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 Zoek jezelf, Vind jezelf. Wees een blij van in jezelf. Zoek jezelf, broeders. Vind jezelf. Wees een blij van in jezelf. Ja, ja, ja. Zoek jezelf, broeders. Vind jezelf. Wees een blij van in jezelf. Tien voor twee, Tien voor tijd twee. voor de agenda. agenda. Nou, ik heb eerst Caprera, dan heb ik er eentje uitgelicht. En dat is Maarten van Rossum, de theatercollege. En uh, tijdens de, deze theaterlezing analyseert en fileert Maarten van Rossum... met onderkuulde humor een enorme feitenkennis, historisch en actueel. Krankzinnige en bedroevende maatschappelijke vraagstukken en politieke kwesties. Zijn verhalen zijn prikkelend en uitdagend, droog en vlijmscherp. Een avond leren en lachen met de bekendste historicus van Nederland. Ja. ja, daar zit ik over na te denken om daar naartoe te gaan. Er zijn nog paar kaarten ik vind hem ook te koop, leuk. Dus. Ja. ja, er ja. zijn nog paar kaarten terugkoop, want de rest heb ik gekeken en is eigenlijk alles uitverkocht. Ja. Dus, en heb ik nog de toneelschuur, of de uh, ja, toneelschuur. Ja, daar is de laatste vertoning van Drive My Car. Uh, een film genomineerd voor maar liefst vier Oscars... waaronder de beste film, beste regisseur en beste scenario. Ja, het moet een leuke film zijn. Ja. moet een ja. leuke film zijn. Ja, ja. En voor de rest moet ik zeggen, het zegt het me allemaal heel weinig. Ja, nou, ik, ik, ik ben er redelijk vaak naartoe geweest. En eigenlijk, zegt 80, 90 procent van de films zijn de moeite waard. Oké. Okay. gaan inderdaad, ja. ja. Oké, okay, nou... Ja. Ja. En bij de uh, Stad Schouwburg heb ik er ook eentje uitgelicht En dat is uh, Plin en Bianca. Die vind ik altijd erg leuk. Die is ja? bekend geworden met Toren... Nou. Torenhoog. Met... Nou. Nee, ik ken ze niet. Nee. Het is uh, humoristisch, leuk. Pina uh, Bianca, een genre op zich... zijn al jaren niet meer weg te denken aan de top van de Nederlandse komedie... En nu dan uh, wachten onvergetelijke stoet en meestelijke typetjes en nemen de dames je weer op een avond mee in een unieke mix van hartverscheurende humor en ontroerende hilariteit. Ze zijn zo droog en zo... Uh, ja? Ja, het is echt, het is echt heel leuk. Oké, okay, ben je en die wel En waren smijt, ook ja? nog kaarten voor. Dus Oké. Okay. Dus, uh, 16 mei en 17 mei. 16 en 17 mei. Moet ik even opschrijven, 16 is echt een aanrader. Uh, die Bianca is een tijdje eruit geweest... omdat ze overspannen was. had een burn-out. Okay. En ze is weer uh, volle ja. sterkte terug. Dus, okay. uh... En ik heb nog een update van het uh, programma... van Goedemorgen Zand voor het uh, morgenochtend. Okay. Er waren er twee nog niet helemaal onder voorbouw. Um, eerste uur, eerste item is... Kuverbunker boulevard gesloopt... De Kuverbunker ken je die? Aan nee. de boulevard? Die ken ik ook niet. Nee. Ja, dat is dat? Waar de Kuverbunker is dat? De boulevard gesloopt. Nou, dat horen we morgen. Oké. Okay. De gast is dan Engel uh, Scholterlo. Die komt in, bij ons in de studio. Het tweede uur, in plaats van het uh, item politiek, gaat nu het Kernpleinconcert uh, op zondag 15 mei. En dan krijgen we een piano recital van Martin Oei. En er is een gast, Frans Visser, die komt daar ons alles over vertellen. Oké. Okay. Dus morgenochtend, inderdaad, gewoon weer luisteren naar. Goedemorgen, ja. Zandvoort. En we hebben natuurlijk uh, uh, de kaartverkoop voor uh, Theo Hilbert's vismaaltijd. Echt een aanrader, het is echt heel leuk en heel gezellig. Uh, die begint, het, het, het is op vrijdag 10 juni, ja? maar uh, van het weekend begint de kaartverkoop. Uh, A14.50 per persoon. Oh. En uh, zijn te kopen bij het Wapen van Zandvoort en bij uh, de Bruna op de Grote Krocht. Ah, oké. Okay. En dan komt weer voor het Wapen van Zandvoort... de grote tafel en dan gaan ze met z'n allen vis eten ja, of zo. Ja, ja, en wordt altijd afgesloten okay. met het zingen van het Zandvoort volkslied. En oh ja? Ja, het ja. koor van het Wapen van Zandvoort... die uh, zingt ook allemaal liedjes en ja? het is echt heel gezellig. Het, het Wapen van Zandvoort heeft een koor. Ja. Dus ik ook niet naar nee. Ja. <laughs> oké, okay, nou dan uh, is het tijd om afscheid te nemen van jullie luisteraars. Ja. Volgende week zijn we er weer. Waarschijnlijk ja. ben ik iets later omdat ik, uh, net als Zandvoort uh, Insight, eventjes ga kijken. Althans, ik ga hem openen. <laughs> ga je hem zelf openen? Ja, ja, ja, hij is ook vernoemd hebt naar helft... mijn paard. Ja, ja. oké, okay, dat heb ik gezien. Maar ik je hebt heb er heel veel voor gedaan. Ja, ja, vijf jaar ben ik ermee bezig geweest. En wat is er zo bijzonder? Dat is vijf... Het is een, een, een, een, een, een uh, hele uh, behendigheidsroute. Je kan oh. er niet snel, je kan niet... Uh, maar het is een heel goede training voor je paard in het stijgen en dalen. En, oh, uh, Oké, okay. ja. Het is echt een. Uh, en die heb een een jij ook allemaal uitgestippeld rupen. en zo. Ja. ja. betalen jullie nou nog voor, voor het onderhoud van dat pad? Ja, beta wij betalen het meest van iedereen. Uh, Wie is wij? De, alle ruiters. Oh, okay. Wij betalen 30 euro per jaar aan. Uh, per paard? Om, om, per paard. Wij moeten uh, voorzien zijn van een uh, ruiterbewijs. Wat moet je bij je hebben? Dat moet, oh. Ja, dat moet je hebben. Daar moet je speciaal examen voor doen. Het is het meest onzinnige wat er bestaat. <laughs> en uh, we moeten uh, dus uh, per jaar een, uh, een duinkaart okay. kopen. En ik heb nog niet gehoord waar het is. Waar moeten we zijn? Vrijdag? Waar moeten we zijn? We moeten zijn bij het uh, vanaf graven uh, Gravenweg. Ja, Um, een uh, kwartiertje volgens uh, het ruiterpad volgen en dan uh, kom je er. Oh, oké. Okay. Nou, dus iedereen vol. Aanstaande vrijdag. Om, om tien uur? Om tien uur wordt die geopend. En dan kom en, je op uh, je paard kom je hierheen? Nee, ik oh, kom niet geen geen op paard nee. Nee. Nee, nee, nee, nee. je paard nee. Ik ga goed. het zonder paard doen. Ja. Nou, oké. Okay. Dus, uh, nou, veel plezier en succes. En ja. Goed dat je het gedaan hebt. Ja, en uh, daarna komen we verslag aan doen. Doen we. Nou, ja. luisteraars...